Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt onder water in Waspik naar de vermiste Hebe. Het meisje van 10 heeft een beperking en was gisteren met haar begeleider Sanne op weg naar huis. Maar ze zijn sindsdien niet meer gezien. De politie zoekt nu in Waspik. Daar is een oliespoor gevonden op water, maar een auto is niet gevonden. De politie zoekt wel door, ziet verslaggever Edwin van den Berg ter plekke. Ondanks dat duikers, dat zagen we eerder vanmiddag, daar dus geen auto aantroffen... wordt er nu met een sonarboot gezocht de hele avond naar objecten op de bodem daar. En op het land wordt het zoeken ook nog steeds voortgezet. Er zijn verschillende teams onderweg al de hele dag. De politie houdt rekening met alle scenario's. Rusland pleegt oorlogsmisdaden in Oekraïne, zeggen onderzoekers van de Verenigde Naties. Ze gingen langs in allerlei dorpen en spraken met slachtoffers en getuigen. Daaruit halen ze dat de Russen met grof geschut op huizen schoten en op burgers die wilden vluchten. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam. Volgens getuigen waren er een stuk of drie, vier knallen te horen. De politie zoekt nog naar de twee verdachten. En zo klinkt het iets verderop... In de wijk Osdorp is het voor de derde avond op rij onrustig. Jongeren steken vuurwerk af en er zijn brandjes. Een buurtbewoner noemt het een gekkenhuis. De kermis waar het railschoppen zondag begon... moest vanwege de incidenten om zeven uur sluiten. En in dierenasiels wemelt het nu van de kittens... zijn er een stuk meer dan normaal, ziet de dierenbescherming. Nou, wat we eigenlijk merken is dat het kittenseizoen dit jaar... en eigenlijk al jarenlang veel langer duurt... Eigenlijk doordat het buiten ook gewoon lekker weer is. En dat betekent eigenlijk dat katten die buiten leven ook ja, de behoefte blijven voelen uh, om zich voort te planten. En er is maar één oplossing. Wat je eigenlijk als huisdier-eigenaar vooral kunt doen om te voorkomen dat jouw kat met een nest kittentjes naar huis komt, is om je dier te laten helpen bij de dierenarts en je dier onvruchtbaar laten maken. Waardoor poesjes geen kittens meer kunnen krijgen en waardoor katers ook geen moederpoezen uh, zwanger kunnen maken heb ik het weer nog. Het koelt snel af vannacht. Wordt het koud. Een graad of 4 met kans op voorstaande grond. Morgen een mistig en koud begin. Later volop zon. En 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bevenwijk en Uitgeest. Een kleine 10 minuten vertraging nog steeds. Dit door het eerdere ongeluk. De afdeling is nog dicht. Evenals de twee rijstroken. Tot zover de verkeersinformatie.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 een uh, tekenfilm, een uh, Japanse tekenfilm dacht ik. Cowboy Bebop heette de tekenfilm en dit nummertje heet de Tank. Ja, uh, welkom bij tweede uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, alcoholbeuving. En we gaan er weer een mooi uurtje van maken. Met uh, ja, wat, wat meer lawaai dan het eerste uur natuurlijk. Want zo hoort het ook op de zondagochtend.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 Op de hemmend, Brian Sherritt. Komt-ie. Trouwens, de nieuwe CD noemde net uit.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 cd, Cheers heet die cd, in 2017 opgenomen. En dit was natuurlijk het hele bekende nummer Body and Soul. Als ik kijk wie er allemaal meespelen op dcd, dat is eigenlijk niet niks. Kenny Barron op piano. Ik zie op de bas Jack, Jack de Jeannette staan. Ik zie drums, ik zie... Uh, uh,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 het uh, best next thing. Ja, altijd op zoek naar het beter doen. Dat is een mooi thema voor heel veel mensen. Michael Dees. Hier heb ik hem. Doxy.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 Your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine.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 komt die? eens even kijken waar ik die had staan. Dit is uh, ook mooi. t 4 two, Nicholas Payton.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 Nou hij zegt, ik kan niet zo gaan vinden. Dat is vervelend. Die Wesson... Oh, hier. Wang Wang Doodle.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 That you're immune to this stuff, oh, yeah. closer to the truth to say you can't get enough If you're gonna have to face it, you're addicted to, love. Addicted to love. Mm. ja je hebt geluisterd naar ZFMJS.